28 graden in het binnenland. En de rest van de week blijft het warm. Er blijft kans op een bui, vooral in het oosten van het land. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie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 Fear. Yeah.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 parade Everyone deserves a chance to walk with everyone else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 In Kharkov is na een korte ceremonie het vliegtuig met de slachtoffers van de vliegram vertrokken naar Nederland. De ceremonie was ingetogen. De Oekraïnse vicepremier zei dat zijn land deelt in het verdriet... en dat de schuldigen van deze terroristische daad gestraft zullen worden. Een Australische vertegenwoordiger sprak van een tragedie van ongekende omvang. Hij bracht de condolences van de Australische regering over aan alle nabestaanden. De Hercules wordt rond vier uur vanmiddag verwacht op het vliegveld van Eindhoven. En daar zal in aanwezigheid van nabestaanden, de koning en de koningin en de premier een minuut stilte worden gehouden. Daarna worden de lichamen naar Hilversum vervoerd voor identificatie. Voor de kolonnen worden de A2 en A27 tijdelijk afgesloten. Na verwachting zijn uiterlijk vrijdag alle slachtoffers die in de trein lagen naar Nederland overgebracht. Ander nieuws nu. De Rabobank kampt met een grote netwerkstoring. De website van de bank, het internetbankieren, het mobielbankieren, de apps, het telefoonverkeer en de computers. Het ligt er allemaal uit bij de bank. Volgens een woordvoerder ligt het probleem bij de software. Er is geen sprake van een cyberaanval. Volgens de woordvoerder kan de storing nog wel even duren. Nederlandse huishoudens hebben in mei iets meer geld uitgegeven aan goederen en diensten dan vorig jaar. De uitgaven stegen met een tiende procent. Het is voor het eerst in jaren dat uitgaven weer iets stegen. Vooral aan de grote uitgaven zoals kleding, elektronica en auto's werd meer geld besteed. De stijging was 4,5 procent. Aan eten en drinken gaven mensen evenveel geld uit als in mei vorig jaar... Na gas werd minder geld uitgegeven. De maand mei was ook warmer dan die in 2013. Het weer. Zon en stapelwolken in het zuiden lokaal een bui. En het is 24 graden op de wadden tot 28 in het binnenland. De rest van de week blijft het warm...